Van 12 uur. Lot Lewin met het NOS-journaal. Bij een zelfmoordaanslag in een moskee in het noordoosten van Nigeria. zijn zeker 50 mensen gedood. Ook zijn er tientallen gewonden, volgens de politie. De dader zou een tiener zijn die een bom bij zich droeg. en liep mee met mensen die voor het ochtendgebed kwamen. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeheist. In het gebied aan de grens met Cameroen. worden regelmatig aanslagen gepleegd. door terreurgroep Boko Haram.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 Het record op de weg van gisteren is vanochtend alweer verbroken door ongelukken, regen en omdat een dinsdag een van de drukste dagen van de week is, was het volgens de ANWB de drukste ochtendspits van het jaar tot nu toe. Op het hoogtepunt van de ochtendspits stond het verkeer over 894 kilometer vast met meer dan 175 files. Vooral in de Randstad en in het zuiden van het land was het druk vanmorgen.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 In de Randstad is er vertraging op taal 2 van Den Bosch naar Utrecht bij Waardenburg. Zeven kilometer door bergingswerkzaamheden. De rechterrijstok is dicht. Vertraging ongeveer een half uur. Tot zover de verkeersinformatie.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 Het lunchprogramma van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Nou, dus is het een werkdag. Vandaag. Ja. Het is dinsdag en het is vandaag 21 november. Het verschiet alweer op. We zitten alweer bijna in december. En dan, uh, ja. Tjoen, Sinterklaas is, het is er al. Ja. Ja. ja, die is er al, Sinterklaas. Ja, die hebben we nou, al. Nou, dan, weer... we, dan weten we wel waar we zitten, hè? Ja, dan weten we waar we zitten. Sinterklaas is weer in het land, hoor. Nou. Helemaal geweldig, die man. <lacht> um, hij heeft een ongeluk gehad, hè? Sinterklaas. Sinterklaas heeft een ongeluk gehad? Ja, hij heeft uitgegleed over zonnepanelen. <lacht> Maar goed, euh, nou we... Euh, ja, we gaan vandaag... Euh, wat gaan we doen eigenlijk allemaal vandaag? Nou, euh, dat zou ik u vertellen. Niet veel. We gaan lekker muziek draaien. En we gaan lekker het nieuws doen. En we hebben het recept. En we hebben de bioscoopagenda. Nou, wat wil je nog mooier. De vaste dinsdagse ingrediënten, zou ik maar zeggen. En dan kunt u kunt natuurlijk ook meekijken via wwwcfm livenl .no. En als u op Facebook op onze Facebook aan, dan zie u daar een charmante foto van Beb en mij. Jawel. Ja, ja, ja. Zeer charmante foto ook. <lacht> Uit <gewoon> charmant. charmant. Ja, we hebben allemaal tien foto's gemaakt. Nou, dat is toch allemaal geweldig dat we dat hebben, zeg maar. Voor het hele team, hè? En in ja. één keer goed. In één keer goed? In één keer goed. Ja. Alles in één keer goed. van Sinterklaas eigenlijk. Heb jij, heb nog, ik heb ik jij heb je schoen nog gezet? Of je, nou, of je, of je kaplaars? Of hoe je Ja, ik had een schoen gezet. Ja? Althans, die stond er gewoon. Ja? En die werd later dus uh, opgevat alsof hij gezet was. En er zat ook inderdaad wat in. Oh. Een, wow. nieuw hemd. een nieuw hemd. Een nieuw hemd. Ik had het middag zelf gekocht en niet meer gevonden. Nee. Dan heeft die Sinterklaas heel sluw. Dat is denk ik toch ook in het kader van de bezuinigingen. Ja. Dat hemd weggerist verpakt. En in mijn schoen gedaan. Ja ja ja, ja, ja, ja. Het was toch een verrassing. Ja. Ja, nou ja. Ja, ik heb geen schoorsteen. Dus ik ken die schoen. Ik hem bij mij niet in. Dus ik kan, ik kan die schoen wel zetten. Maar dat heeft gewoon geen nut. Want ik heb geen schoorsteen. Jij hebt geen schoorsteen? Nee. Ja, ja. Nou ja, je kan het slaapkameraampje van kier laten staan. Ja, was zo koud. Ja, ja. zo ja. koud. Ja, ja, ja. Je moet er wat voor over hebben hoor. Ja, ja, ja. ja, ja. Dat is dan ook weer. Oude mannen. Nou, ja, ik, ik, heb, ik heb in mijn kantoor de raam wel open staan. Omdat ja. je de rooklucht er nog steeds uit moet. <laughs> maar, um, Nou, doe ik het daar even. Zet ik het, daar gewoon niet. Gewoon, uh, gewoon een paar schoenen neerzetten. Ja. ja. En, en, en je dan, hoeft er ook geen wortel meer in te doen. Want, nee. Uh, nee, nee. Hij hoeft dat niet meer? Nee, Hoe nee. Mee? Want, ja, daar had ik nou even niet aan gedacht. En dan nee. is toch een... Rondom ja, ja. in mijn schoen, ja. Het paard lust geen wortels meer. Ik weet het niet. Nee, nee. Maar nou, het zou kunnen. Nee, ja, ik weet het allemaal niet. Er zijn wat? geruchten Ruud, dat uh, dat het paard. Uh, ...beneden blijft en dat hij toch met een drone... Hè, ...dat Sinterklaas toch ja, ja, ja, ja, ja, ja. gebruik maakt van een drone. Ja, hij is ja. met een drone bezig. Er zijn geruchten. Ja, ik heb, ik heb daar iets over gelezen. Hij is ik met ook. een drone bezig. Ja. Ja. Hij ja. laat die drone ook de kinderen in de gaten houden tegenwoordig. Ik heb het gelezen. Ja, ja. ja, ja. dat doet hij hoor. Nee. Je, zit, je zit toch heel anders in je kamer hè, met die ja. gedachten. Ja, <laughs> ja, de kindertjes worden echt in de gaten gehaald. Je durft niks meer te doen wat niet mag natuurlijk. Nee, nee, nee. Kijk, beware of the drone. Ja, beware of... Uh, Big Brother is watching. Ze <laughs> He? zeiden het in 1984 al, maar nu is het zo. Zo. Zijn we wel een paar jaar later, maar in 1984 zeiden ze het al. Big Brother is watching. Uh, Ik bedoel maar. Ja, maar uh, het is toch allemaal gerealiseerd. Het is toch een hele moderne Sinterklaas hoor, met een drone. En, uh, ja. Nou ja, we hebben het helemaal niet over Pieten. Nee, Piet nee, hebben we het niet het Nee, hoe niet over. Die lopen nog gewoon mee hoor. Ja. Zullen we een muziekje gaan draaien? De tune is afgelopen. Gezellig. We kletsen te veel. Gezellig. Maar goed. <laughs> Oké. Okay. Nou, laat me doen. Ik had nog een plaatje over van vorige week. En die ga ik nu gewoon draaien. Oh. De Computer Says No. De Computer zegt uh, praat nog even door. Ja, ja, ja. Het is ook zo gezellig tijdens de lunch. Rustig yes. Dat heel Holland-Limbus loopt, dat heel Holland-Limbus loopt. Oh, ik heb mijn ganse lange leven gewaard. Ten dag die moest komen en op de nacht. Alles waar ik mooi, maar wat ik nooit kreeg. Is te duur of te vroeg of te laat voor mij. wachten op succes en op die mooie dag. Dat ik in de zon in niet mezelf voorlaag. Voor je gewere berg om te gevier En nou toe heb ik alleen maar mijn de grond Het is een kwestie van geduld Rustig wachten op de dag Dat heel Holland in besloot Dat heel Holland in besloot Oh, zoveel dieren en zoveel energie En amper iemand die me kent Zeg nou, soms heb ik je toerken door al dat een vies gezicht zat ik niet me glaasje meer, om de kummeren deed ik de leefverkeer. Hij, ik vroeger maar doe geliefd. Denken, je, denken, denken, ik begreep het niet. Maar ik heb hier het nou, voor je je die mensen alle. Deze kwestie van getuig is tegenwachtig op de dag. Wat een geur dan een daar mooier dan de rest. Op de bühne met een metropool orkest. Dan loop ik op een strooi, dan wil nog die beroep niet. Dan zie ik de katmax Het is een kwestie van je We dus wachten wacht de dag, dat heel Holland Olympus dat heel Holland Een, een leuke band is dat om te zien. Ik heb ze een keer live gezien, maar echt leuk. Hoor. Je moet alleen niet vooraan gaan staan. Dan hou je het niet droog. Maar het is wel ontzettend leuk. Ja. Nou, wat betreft uh, artiesten in het licht uh, is het allemaal uh, nou, uh, droevige tijden. Uh, Crisistijd, uh, hoe noem je dat? Uh, Pruimetijd. Ja, er, worden, er zijn er maar weinig geboren of overleden in deze tijd. Ik, uh, maar twee vandaag. Ik heb er maar twee. Van er, uh, eentje, die, die zei me helemaal niks. kom klaar toch maar gedaan. Maar uh, nou, het is een beetje zeuren wat dat betreft. Uh, voor vandaag. Maar goed, in ieder geval, uh, ik heb er wel een artiest in het licht. De, als het goed is, dan komt hij. Artiest in het licht. Ja, deze dame is vandaag jarig en dat is Birk. al te gek ik ben weer van dit mens. Ik vind het zo'n geweldig stuk dit. En, uh, heel apart. Mooie grote Big Band erachter. En dat is natuurlijk altijd weer heel erg leuk om te horen. Ja, ik ga me maar, maar niet uh, wijgen aan de uitspraak van haar achternaam, dames en heren, want uh, dat, uh, dat weet ik niet. Uh, er staat iets van uh, Goeds Moons Dottir, of zo. <lacht> ja, Goeds maar ze heet wel Björk van voren. Ze is uh, geboren in Reykjavik... En dat is gebeurd op 21 november 1965. Dus een IJslandse zangeres en songwriter. Björk is de voormalige liedzangeres van de alternatieve uh, rockband uh, The Sugar Cubes. Suikerklontjes. Hmm. En uh, heeft sinds 1993 een solocarrière carri onder de naam Björk. En het nummer wat u net van haar hoorde. Dat heette It's Oh So Quiet. En ik vind het een geweldig stuk. Toch? Het is een ontzettend leuk stuk. Ja, heel goed. Daar zijn we het dan alweer over eens. Nou, dan gaan we nu naar de 3 in 1. 3 in 1. 1. In. En die is vandaag van Sly and The Family Steun. Pum, pum, pum, pum. There's a firm and a priest in your right and wrong stand There's a midget standing tall me Oh, oh, Sly The Family Stone. Een uh, Amerikaanse rock-funk-soul-band. Uh, ze noemden het ook wel psychedelic-soul. Uh, en zij kwamen uit San Francisco. Jawel. Zij waren actief uh, tussen 1966 en 1975. En de voorman van de band was de zanger-componist, platenproducer... en multi-instrumentalist Sly Stone. En uh, de band bevatte daarnaast enkele familieleden en uh, vrienden van Sly Stone. Sly and The Family Stone uh, staat vooral bekend als de eerste grote Amerikaanse rockband... met een multiculturele bezetting. En uh, de band bestond namelijk uit Afro-Amerikanen, blanke mannen en vrouwen. De band speelde, op belangrijk, speelde een belangrijke rol... In de ontwikkeling van de Amerikaanse popmuziek. Eh, in het algemeen en soul, funk en psychedelische muziek. En later ook hip-hop en urban pop. Um, en dat noemen ze tegenwoordig R&B. Vroeger noemden we dat gewoon rhythm and blues. En uh, legendarisch was natuurlijk uh, hun optreden... tijdens het wereldberoemde uh, Woodstock Festival. In... Uh, uh, 1969 op het land van boer Max Jesger. Die film hebben we allemaal gezien natuurlijk, toch? Nou, ja, ja. ja, ja. Volgens mij zijn wij er nog samen heen geweest toen. Ja, zou het. Ja, we zijn toen met de hele band gaan kijken, geloof ik, in, in, in Cinerama in Amsterdam, Cinerama Bellevue, want dan had je dat hele grote scherm en dan, dan kwam die film zo prachtig tot zijn recht, dan had je een. Ja, maar... al... We, Weet je wij gingen gewoon overal uh, inspiratie opdoen. Ja. Geweldig. Ik ja. herinner mij ook namelijk dat wij I can Tina Turner live hebben gezien. Ook dat nog. Stond en... helemaal vooraan ik. Ja, en ik, ik kan mij nog herinneren dat ik met, met, met, met Deen zelfs nog... naar een concert van Rita Franklin ben geweest, het concertgebouw. Geweldig, Ja, ja dat waren toch gestijden, jongens. Ja, Rita Franklin heb ik zelf gezien toen ik bij mijn zusje in Amerika was. Destijds, destijds, ja, ja. dat is natuurlijk ook wel heel even... mooi. Dat is ook iemand. Ja, we gaan het nieuws lezen. Vind je die? Terug naar nu. Ja, terug naar het heden. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door onze enige echte Bep Switters. Een scooterrijder is gisteravond gewond geraakt toen hij ten val kwam met zijn scooter in het centrum van Haarlem. Het slachtoffer reed over de camper Single toen hij onverwachts moest uitwijken voor een fietser. De man kwam daarbij hard ten val. Een buurbewoner bood direct eerste hulp in afwachting van de hulpdiensten. De man is met door ambulancepersoneel gestabiliseerd en met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Door het ongeval was de Kampersingel gisteravond enige tijd afgesloten voor het verkeer... en bussen moesten uitwijken en reden tijdelijk om. In Hoofddorp heeft de politie melding gemaakt dat ruim een week geleden... nadat twee levenloze lichamen in een woning aan de Steinerborstraat werden gevonden... het onderzoek daarover heeft uitgewijzen dat de man eerst zijn vrouw... en daarna zichzelf van het leven heeft beroofd. Er waren geen andere personen bij hun dood betrokken... Aanvankelijk ging de politie ervan uit dat de man en de vrouw zichzelf met leven hadden gebracht. En direct na het ongeluk startte de politie het onderzoek met de huidige uitkomst. De buurt is zeer aangeslagen, want het echtpaar was zeer geliefd. Verdere uh, nadere informatie over de identiteit zijn niet kenbaar gemaakt. Gisterenmiddag, maandagmiddag, klapten er twee auto's frontaal op elkaar op de spoorlaan in Wivennep. Een bestuurder werd nog wel in de ambulance behandeld, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis, waardoor beide bestuurders met de schrik vrijkwamen. Een berger voerde de auto's af die dwars over de weg tot stilstand waren gekomen. De spoorlaan tussen de Venneperweg en de Zuidendreef was na het ongeluk in beide richtingen afgesloten. Ruim een week geleden werd een haalbaarheidsonderzoek gepresenteerd over de terugkeer van de Formule 1 naar Zandvoort. Volgens Prins Bernhard junior duurt het nog wel tot 2020... voordat de Grand Prix naar Zandvoort zou kunnen komen. De groene ondernemer Thomas, Thomas Friedhoff uit Heemstede heeft een ander idee. Volgens hem is het een heel goed idee om de Formule E naar Zandvoort te halen. De Formule E betreft elektrische reisklassen. En in 2019 zou die eerste race al uh, gereden kunnen worden... Volgens Thomas Friedof is de Formule E goedkoper en zou een mooi voorproefje kunnen zijn. Tot zover het nieuws, regionale nieuws van half één. Ja, de Formule E heeft alleen één probleem. Vertel. Die hebben geen Max Verstappen. Dat is een enorm probleem. Ja, dat is een, uh, toch wel een aardig probleem. En uh, er gaat nu iets helemaal fout. Mijn computer loopt vast. Jouw computer loopt ja, ik vast. Ik was wel bang voor dat het ging gebeuren, maar het is nu echt gebeurd. Dus uh, we moeten eventjes, uh, de zaak uh, eventjes... Uh, nou ja, uh, ik weet niet hoe we dat nog gaan oplossen. Ik denk uh, dat, ik het, uh, dat ik het weer nog gaat kan weer, vertellen maar even, ja, aan onze gaat luisteraars. weer, maar. Ja, weer, maar het weer, samengesteld door Rico Schreuder, voor vandaag. Het is dinsdag vandaag, zoals u buiten kunt zien. Bewolkt en regenachtig. Er waait een zuidwestenwind. En die neemt in kracht toe en wordt vrij krachtig over het land... En krachtig tot hard aan zee. De temperatuur stijgt naar een graad of twaalf. Vanavond en de komende nacht blijft het bewolkt met van tijd tot tijd regen. De zuidwestenwind waait dan vrij krachtig tot hard... en de temperatuur wordt niet lager dan een graad of elf. Voor de komende dagen is de verwachting dat het droog blijft... en in de middag morgen zelfs wat zon. Donderdag komt het wel tot wat buien... en vrijdag valt de geruime tijd regen. Dan komt de temperatuur wat hoger op 13 graden. En In het weekend draait het om buien... en gaat de temperatuur weer naar beneden. Kortom, wisselvallig Hollands novemberweer. Tot zover ook het weer van half één. en hoewel Ruud enorm gebogen zit over de knoppen... gaan we even kijken... Of we alweer wat tevoorschijn kunnen toveren? Uh, nee. Dus doe maar lekker het liedje van de sidekick. En dan komt het helemaal goed. Wij gaan het liedje van de sidekick Zo is dat. Een oude gouden.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 Now if a caller on the telephone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 Ja, dat zou je altijd zien. Dat je dan net op het uh, meest, onge meest ongelukkige moment krijg je dan uh, updates. Nou, ga maar even door met uh, de Puma's. Oh, je hebt hem uitgezet. Oh. Ik zat eigenlijk te kijken bij de Heroes of Soul. Ja, nou, daar nog wat leuks? Ja, Wij, wij, wij oude Soul fans. Ik, uh, ik doe er gewoon weer een hoor. Ja, doe maar. vinden we allemaal goed. Uh yeah okay Nou was te laten, dan krijg je de wet van Murphy en dan. Ja, maar we gaan eerst even. Nou, we gaan eerst even wat anders doen, want al die muziek is wel leuk natuurlijk. Maar we moeten ons wel een beetje aan de, aan de, de format houden en zo. Hoe waar programmeren. Ja, ja, ja. En anders gaat het fout met, met de programmering natuurlijk. Uh, maar nou moet ik even zoeken, want uh, dat gaat allemaal niet zo makkelijk natuurlijk. Uh, want net kan ik op mijn telefoon. <laughs> zo, zo gaaf dus zie je eigen rot te zoeken. Nou, dat maakt allemaal niet uit. Uh, we gaan naar de bioscoopagenda en uh, uh, even kijken waar dat allemaal staat nu, want dat moet ik dan even zien te vinden. En dat vind ik ook natuurlijk. Daar komt hij. Let op. Wat hoor ik nou? Oh, nou, het gaat echt helemaal fout, dames en heren. Het is. Ja, het is maar ik on... hoor hem, hoor. Ik hoor een spektakel. Ja, nou. Uh, Ga jij maar lekker opnoemen. Ik ga hem vertellen. Mogen... Cinema Zandvoort. Vanavond en dat tot volgende week dinsdag 28 november... iedere avond om 8 uur. Salavi. Salavi is een film van de makers van Samba en Enthousiable. Max runt al 30 jaar een cateringbedrijf... en heeft zodoende honderden feesten en partijen georganiseerd. Zo ook deze aankomende bruiloft. Tot een paar onfortuinlijke tegenslagen roet in het eten gooien... En elk moment van geluk in chaos overgaat. Salavi vanavond tot en met volgende week, dinsdagavond, om acht uur. Maar morgenavond, 22 november, is zoals iedere woensdag de Simon van Kolm Filmclub. Morgenavond om half acht is de aanvang van de film Loveless. Dat is een cinematografisch meesterwerk van de Russische regisseur Andrei Ziva Gintsev moeilijke naam. Hij is onder andere bekend van Leviathan en The Return. En deze film, dus Loveless, werd bekroond met de juryprijs tijdens het filmfestival van Cannes dit jaar. Het gaat over Boris en Zenia. Zij liggen in een vechtscheiding en vechten dat uit over het hoofd van hun enige zoon, de 12-jarige Ali Aliosha. Beiden hebben al een nieuwe relatie en ze hebben geen oog voor de jongen. Tot die verdwijnt. Dat is dus morgenavond Loveless bij de Simon van Kolm Club. De middagen draaien woensdag, zaterdag en zondag. Sinterklaas en het Gouden Hoefijzer. En dat is om half twee. De tienjarige Bloem is helemaal gek op het paard van Sinterklaas. En wanneer ze na verschillende pogingen Sinterklaas zo ver krijgt... dat ze op zijn paard mag rijden, gebeurt er iets verschrikkelijks. Want tijdens een ritje buiten het kasteel verliest Amerigo zijn magische hoefwijzer. Dat is dus woensdag, zaterdag en zondag. Maar ook volgende week woensdag nog Sinterklaas en het Gouden hoefwijzer. Morgenmiddag is voor het laatst om half vier... Dummy, de Mummie en de Tombe van Achne Toet. Zaterdag, zondag en volgende week woensdag... draait om half vier De Kleine Vampier. De Kleine Vampier is de allereerste Nederlandse 3D-animatiefilm... rode ogen en scherpe hoektanden. Maar als hij onverwachts één tegenkomt... is die toch heel anders dan hij dacht... en maakt zijn angst al gauw plaats voor nieuwsgierigheid... Dat is dus vanaf zaterdag, zondag en woensdag in de late middagvoorstelling om half vier De Kleine Vampier. Tot zover de bioscoopagenda van Cinema Zandvoort. Vind je al wat, Ruud? Another number Ben ik toch handig, hè? Dit waren overigens de Rolling Stones van een nieuw album dat in december uit gaat komen. 1 december, als ik het uh, heb, uh, goed heb begrepen. Het uh, is on air. Part of the Union heet dit. Now I'm a union man. Amazed at what I am. I say what I think that the company stinks. Yes, I'm a union man. When we meet in the local hall, I'll be voting with them all With a hell of a shout, it's Our out, brother's out. out, and the rise of the factories fall. Oh yeah, yeah. The company spies, and I don't get fooled by the factory rules, because I always read between the lines, and I always get my way, if I strike for higher pay, when I show my card to the Scotland Yard, and this is what I say, oh. Some kind of Superman En dat bandje dat heet de Strobs. En die zijn gek van de vakbom. Nou ja, moeten ze lekker zelf eten. Buddy Guy. Guess you gotta slow your Mustang down. I guess you better slow your Mustang down. You've been running all over the town. I, I guess, guess I better. Versies van uh, dit liedje Mustang Sally. De eerste was Wilson Pickett in uh, 1966 en. Uh, of 65 was het. Nee, 66. En. Uh, ja. En. Uh, nou ja, daar zijn de, de Commitments hebben het onder andere ook nog geprobeerd. En uh, dit was Buddy Guy, die het ook nog een keer geprobeerd heeft. met die Mustang Sally. En alle drie de heren hadden het grote probleem dat Sally ze niet liet rijden. Oh. Ja. <laughs> ze mochten niet rijden. Dit is Joe Cocker. Met een liedje van uh, de heer Dylan. Wel heel mooi. En zeker als Joe het zingt. I shall be released. Het blijft merkwaardig, maar elk stuk dat Kokker aanpakte, dat werd mooier. Dat is heel gek. Hij, alle stukken die... Hij heeft heel veel dingen gecoverd natuurlijk. En, uh, want hij schreef zelf niet zoveel. Maar hij heeft, uh, hij heeft gewoon heel veel dingen gecoverd en bijna altijd mooier dan het origineel. Ja, dat klinkt heel merkwaardig, maar het is wel zo. Nou, dit ook weer. I Shall Be Released. Nummer geschreven natuurlijk door de heer Bob Dylan. En... Uh, Joe zingt het en ja. Ik vind het dan weer wel mooi. Goed, uh, nou, we hebben wat, uh, wat uh, barrières overwonnen. Technische barrières vooral. En de eerste uur zit er alweer op. Dus wij gaan naar het emotionaal van één uur. Met uh, Sounds Orchestral en Cast Your Fate to the Wind. En ik zie uh, u straks weer terug. Aan de andere kant van één uur. Of ik, wij natuurlijk. Ja. Tot zo.